Avond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten met corona-vertraging krijgen een gratis studiejaar. Dat wil de Tweede Kamer, nu studenten door corona al een jaar lang thuisonderwijs moeten volgen... in plaats van in de collegebanken. Verslaggever Ewo Kiviet. Er zijn veel studenten die al zo lang thuis studeren en daardoor achterstanden oplopen... bijvoorbeeld ook door misgelopen stages. En daar kunnen ze zelf niks aan doen. Wordt, zo wordt geredeneerd in de Kamer. En daarom vinden ze dat er een jaar extra uh, studiegeld uh, moet komen... Wat de Overheid gaat betalen. Naast een jaar gratis studeren wil de Tweede Kamer nog meer dingen gaan regelen om jongeren door de coronacrisis heen te helpen. En de teller voor het datalek bij de GGD blijft maar oplopen. Er is inmiddels een vijfde verdachte opgepakt, een man van 21 uit Rotterdam. Vorige week kwam naar buiten dat GGD'ers een illegaal handeltje hadden in privégegevens van mensen die een coronatest lieten doen of gebeld werden voor het bron- en contactonderzoek.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 Haal de wanten, dikke sjaals en thermobroeken alvast maar uit de kast. Want nog even en dan komt de wind weer onze kant op. Aankomend weekend gaat het eerst flink sneeuwen en daarna gaat de temperatuur flink omlaag. Bij de ijsbaan in het Groningse dorpje Bedum kunnen ze niet wachten. Vooral niet waar We krijgen in elk geval sneeuw. En volgende week hebben we dus een aantal nachten met vorst. Nou, ik zit gunstig tegemoet. Ik denk dat we volgende week wel op schaatsen staan. Al wil de ijsbaan in deze coronatijden wel voorkomen dat als er een laagje ijs komt, er een schaatspolonaise komt. Nou, wij mogen er 500 mensen naar hebben, maar dat vinden wij niet te handhaven. Nee. Dus wij zeggen, wij doen 100 en die moeten zich opgeven en dan mogen ze er een uur op en dan komt de volgende partij. Het weer. Vanavond en vannacht valt er op sommige plekken regen. Morgen veel bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 8 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Mensen denken, hé, hey, dat is toch Maxi Jazz, die gast van Plus. Uh, Inderdaad. Ergens uh, binnen van de, de Zero's, zal ik bijna zeggen... hebben zij een samenwerkingsverband gedaan. Tenminste, Maxi Jazz, samen met DJ Chesto... ging over de Dance for Life. Alles uh, wat... Uh, eigenlijk verkocht werd van deze single. Dat ging eigenlijk naar het goede doel... om eens de wereld uit te helpen. Of in ieder geval beter uh, te bestrijden. Dat was een beetje korte de strekking van het verhaal. Ik weet het volgens mij nog als de dag van gisteren. Want uh, het uh, was zo dat ik voor een uh, week of twee, drie... mocht ik uh, eigenlijk Anno Sandberg uh, waarnemen met de Eurobreakdown. Maar het werden er eens, uh, zeven. Want het ging even uh, niet helemaal goed uh, uh, met een vakantie. Uh, hij had uh, op dat moment uh, zijn toenmalige vriendin bij zich... En daar ging het helemaal mis mee. Uh, en uh, dat, uh, dat uh, zorgde ervoor dat ik toen in plaats van twee of drie weken... Uh, in zeven weken uh, die Eurobreakdown moest doen. <laughs> en het was een beetje ook de periode dat uh, dit volgens mij een hele grote hit uh, was. 2006, als ik het uh, wel heb. Maar goed, welkom bij deze Zandvoort Draait Door Live. Veel uh, zal het uh, zijn wat dansbaar is. Dus uh, ook een beetje het oude materiaal. Ach, een beetje sol kan ook nooit kwaad op de donderdagavond. Was ooit een heel illustrer avondje hoor, die donderdagavond met de soul Show. Daar staat deze soms ook nog wel eens hier verstopt in de jaren 70. Toen Ferry Maat het nog deed. Chic, met My Forbidden Lover. I knew that your love wasn't true. You tried to hide that sinister appearance. I'm alive. Those out of You give your love to anyone who else? yes you should lose And I know that it's true, but still I can't. I'm 6.9. Zie is het zeker deze zandwoord er eind door met hier en daar een vleugje onbekend materiaal. Tenminste voor mij bekend, maar voor jullie onbekend. Want dit was Quirijn verhoog. Wie is dat? Nou, hij brengt zijn materiaal onder een precursor. Wie is dat? Hij heeft meegedaan aan de Rob dan Oh, misschien dat je dan wat zou wel kunnen bedenken. Ik denk een jaar of vier, vijf geleden heeft hij meegedaan met een hele ja, uh, uh, instrumentarium, het, uh, het was echt uh, gewoon wat dat betreft heel erg uh, mooi uh, om uh, naar te kijken interactief. Ook zeker Motorrad uh, zat daar uh, uh, misschien ook een beetje invloed uh, door voor de mensen die de elektronica heel erg uh, kunnen waarderen. Die zaai er en uh, Quirijn komt uh, gewoon aan de halen hoor. Dus het is hier uh, achterom en uh, het slaat je uit en dan ben je er. Dus wat dat er gaat, uh, gewoon in de buurt. Chic, met My voor Bill hoorde je ervoor. Dat was nog echt een lekkere gauw, maar dat geldt denk ik ook wel voor... Voor deze denk ik, tenminste als Verdonschot een beetje wil meewerken. En als we nog niet ergens een halve remixversie gaan krijgen. Want platen kunnen hangen, maar Verdonschot kan ook blijven hangen. Dat is het materiaal waar ik het geluid op laat horen van deze uitzending. Dus weet je dat ook weer. Zij zat vroeger bij Shalomar. later ging zij verder. En ik heb me ook laten vertellen dat zij een van de danseressen was van de Slant heb ik van Walter Sand hoor. Dan ga ik wel weer een tijdje terug. Maar goed, eh, een van de succesverhalen van haar solo carrière... ...was deze Don't You Want Me van Jodie Watley. Nation met sunshine. Nou, ik denk eerder dat dat nog uh, wel op zich laat wachten hoor. De, de zonneschijn. Maar geloof mij, uh, die sneeuw die eraan uh, zit te komen, die zal niet wekenlang uh, blijven liggen hoor. Dat, uh, dat kan ik je dan uh, wel vertellen. Want die lagen die zullen ook op een gegeven moment ergens in maart, als het voorjaarsonnetje wel gaat schijnen, wel verdwijnen als sneeuw voor de zon. Uh, dus uh, geloof mij, het, het is tijdelijk van aard. Uh, don't You Want Me van uh, niemand minder dan Jody Watley horen we daarvoor. En ik zou zeggen, ga nu nog maar even een kwartiertje niks doen. Tenzij je uh, echt van een beetje dansbare muziek houdt. Dit is de bootlegversie van Donna Summer en uh, Patrick Cowley. Die heeft hem nog eens een keer opnieuw bewerkt. Met I Feel Love. Kortom, jaar Harms, het scheelt niet veel. Uh, want dan had ik er inderdaad uh, drie kunnen draaien in dit uur. Dus, het uh, is kwartier werk dus. Met deze mooie uitvoering. Uh, wel uh, gekke werk, denk ik, zo langzamerhand. Maar hij uh, duurt een kwartier, dus het is een bootlic-versie uh, En ja, Patrick Cowley had zich uh, ermee bemoeid. Dit zou je normaal gesproken aan moeten treffen in alternative FM. Maar uh, ik zie dat ik een iets wat ambitieus playlistje heb uh, gemaakt. Dus ik draai hem nu. Hier is Bangalore met Rockets. is voortgekomen uit uh, de mensen van, en, uh, nee, van 3 voor 12 Noord-Holland. En ze komen uit Amsterdam... So We can do so solo Are you ready for this? Are you ready for waking up solo? But then you best start I got a head start got a heart like a hobo Are you ready for this? Are you ready for waking up solo? De bungalow en het nummer dat heet Rockets. komt uit de koker bij uh, Kirina Gijzer vandaan. Want uh, die heeft dat. Uh, ja, min of meer. Uh, daar is hij eigenlijk mee aangekomen in dat, uh, dat opzicht. Goed, uh, we hebben er nog uh, zo dadelijk uh, twee uur alternatieve VM uh, er nog voor uh, liggen. En uh, een van die nummers, die eigenlijk er uh, ook op had uh, moeten staan. maar ook nu even gedraaid wordt, is Singa met What's the Worth. Tot aan de acht uur.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 Your heart couldn't get through And you know that I see you after all